Goedemorgen, Shabbat Shalom in de gemeente Even Shetia. We willen de orde van dienst even voorlezen. We beginnen met welkom en mededelingen. We zingen het Shabbat Shalom. Daarna gaan we even in op koning Willem-Alexander, hij is 52 jaar geworden. Israël heeft dit jaar gevierd dat het 71 jaar een staat is. We gaan allemaal staan en we zingen gezamenlijk het Shema waarna de tien woorden worden uitgesproken, gevolgd door het gebed voor de dienst. Dan willen we Psalm 92, de Sabbats, Psalm zingen, Tof Leodat, La Adonai, gevolgd door Parasha Kedoshim, wordt door Grace voorgelezen en de zangdienst gebeurt door Anamiek. Zij we start met het lezen van Amos 9, vers 9 tot 15, waarna de lofprijzing begint met het lied 7, Heer, God, wij loven u. Gevolgd door 51, dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt. En 244, welzalig de man die niet wandelt. Dan gaan we wat zingen voor de kinderen. We starten met Hij alleen. Het kinderverhaal wordt verteld door André. Het gaat over Jacob terug in Bethel. Dan willen we graag ter ere van het koningshuis het Wilhelmus zingen samen. Gevolgd door Hatikva, een nationale lied van Israël. Gevolgd door de zeging van de kinderen onder de groepa. Waarna we starten met de aanbiddingsliederen. Als eerste 194, u maakt ons één. Dan 488, heer, ik kom tot u. En dan zingen we voor de inleiding voor het gebed. 464, wees stil voor het aangezicht van God. Dan gaan we samen in gebed. En dan bij het amen mag iedereen kort aansluiten. En zo gauw het amen klinkt, kan een volgende aansluiten met het gebed. De prediking wordt verzorgd door Willem Pluim. Daarna, als afsluiting van de preek, zingen we het offergavelied. Dat kan gebracht worden in het gereedschaamde kistje, of je kunt het ook via de bank overmaken. Dan zingen we 367, als God zijn stem doet horen. We roepen de kinderen, dan wordt de zegebeten uitgesproken. In het Hebreeuws-Nederlands wordt door Willem Pluim uitgesproken. Dan zingen we het slotlied, 346, Maak ons tot een stralend licht. Waarna we dus de dienst afsluiten. Met een dankgebed en tevens een gebed voor de maaltijd. We wensen u een gezegende dienst toe. Oké, okay, ik ga het over het licht hebben. Volgens mij is dat een heel belangrijk onderwerp. Eerste samenvatting. Wees niet bang om het licht der wereld te zijn. Ja, wees niet bang om het licht der wereld te zijn. Jezus is het licht der wereld. En in de bergreden zegt Jezus dat wij ook het licht der wereld zijn. Zo eenvoudig is dat. Nou, daar ga ik het over hebben. De samenvatting is er. Het eerste wat God doet. is het scheppen van het licht. He? En dan staat er, als de eerste zin, in het begin. in het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar je kan het ook vertalen. of het associeert met. met een principe. Dus dat staat eigenlijk niet met, in het begin, Er staat. Een begin, dus met een principe maakte God scheiding tussen licht en duisternis. De eerste zin. En wie zou nou dat principe zijn of wat zou nou dat principe zijn? Nou, de uh, rabbis zeggen natuurlijk dat is de Torah. Dat is het principe. En wij zeggen: Jezus is de levende Torah. En met Jezus wordt de scheiding gemaakt tussen licht en duisternis. En wij zijn volgelingen van Jezus. En zullen wij ook scheiding moeten maken tussen licht en duisternis. Nou, de inleiding is dat. Dus dan weten jullie waar het over gaat. De moderne samenleving. Wij leven in een hele moderne samenleving. En als je nou op internet kijkt, wat kenmerkt onze samenleving? Nou, daar heb ik even opgeschreven. Dat is individualisme. Individu. Het gaat om ik. Bij heel veel mensen gaat het om ik. Het gaat niet om wij, het gaat om ik. Ik moet gelukkig zijn. Ik moet, ik moet, ik moet. En wij leven in die samenleving. Dat komt dag en nacht. Als je de televisie aanzet, als je omheen, dag en nacht komt dat over ons heen. Volgende punt: gezag. Het gezag verdwijnt steeds verder. We zijn er zo aan gewend geraakt om niet onder gezag te willen staan. Ik zie dit ook om me heen. Gezag. Dat heeft toch met gezag te maken. Je niet willen onderwerpen. Heeft het heeft te maken met ik. Ik ben de baas. We leven in een samenleving waar alles heel rationeel is. Wij moeten het begrijpen. En we kunnen het beredeneren. En als we het niet kunnen begrijpen of beredeneren, dan is het dus niet waar. Dus wij geloven niet meer in de openbaring van God. Ja, wij wel. Maar de wereld niet. En als je bijvoorbeeld naar Paul kijkt, s'avonds om elf uur. En dan Komt er eens in zoveel tijd, is er een man die getuigt van zijn geloof in God. En is staat paus een beetje meewaardig te kijken van... Ach, wat een ouderwetse man is dat nou toch? Ja, dat is heel erg. Dat is heel erg. Je kan niet meer vrij over God praten. Je kan er vrij over praten, maar je wordt meewaardig aangekeken, heel vaak. Dat is de teneur. Het is niet overal zo... Maar het is wel de teneur. Dat is onze maatschappij. Nihilisme. Nihil. Er zijn geen normen en waarden meer. Alles moet kunnen. Alles. Mijn... En iedere keer krijg je de discussie weer. Waarom mag dat dan niet? Ik mag toch zelf doen wat ik wil? Wat zou jij nou bepalen wat ik wel of niet mag doen? Wat zouden we nou krijgen? Nou, dat is nihilisme. Er zijn geen normen en waarden meer. Ja, er zijn duizenden voorbeelden van. Het, het is ongelooflijk. Maar er is één waarde die we houden we heel hoog En dat is geld. Welke waarde we ook loslaten. Als samenleving. Geld is het allerbelangrijkste. Het moet allemaal efficiënt. Het moet in geld uit te drukken zijn. En continu zit geld in ons hoofd. Ja, niet bij mij. En ik hoop ook niet bij jullie. Maar het is wel heel erg. Hedonisme. Dat is het streven naar zoveel mogelijk genot. Het moet makkelijk zijn. Concentreren, dat is er bijna niet meer bij, want dat is vervelend. Dan moet je, het moet een leuk spelletje zijn op het mobieltje. Vreselijk. Het gaat om genot in onze samenleving. Dat is heel erg. En continu wordt dat door de televisie over ons heen gebracht. He, alle kookprogramma's. Ik hou van lekker eten en ik kan best goed koken. Maar het staat me tegen al die kookprogramma's, al dat streven naar zoveel mogelijk lekkere smaakjes, zo'n mooi mogelijke dit en consumentisme. Consumentisme, dat is ik haal mijn persoonlijke waarde, mijn identiteit haal ik uit wat ik koop. Ik rijd een grote auto, ik woon in een groot huis, want dat laat ik zien dat ik heel belangrijk ben, dat is mijn identiteit. Of ja, ik voel me toch erg ongelukkig in dat kleine huisje. Want eigenlijk past dat niet bij. Want ik ben eigenlijk veel belangrijker dan dat kleine huisje. Snap je? Ja, ik en heel veel mensen die hebben of grote auto, want dat is hun status. Ze hebben een klein huisje en dan zeggen ze ja, ja. Eigenlijk hoor ik hier niet te wonen. Ik hoor eigenlijk in een groter huis te wonen. En dan gaan ze financieel net op het randje zitten wat ze wel of net nog niet kunnen betalen. Ja, en dan gaat het niet goed. Je haalt die identiteit uit wat je koopt. En dat, dat is onze samenleving. Ik heb het niet uit verzonnen wat ik hier zeg. Ik heb het gewoon uit verschillende studies. Daar komt dat naar voren. Wij leven ook in de tijd van de massamedia. De massamedia hebben gelijk. Ja, die hebben echt gelijk. Wordt ons wijsgemaakt. Wordt ons wijsgemaakt dat wij um, zelf de opwarming van de aarde verzorgen door CO2-uitstoot. Er wordt ons gezegd dat de afgelopen paasdagen die waren de warmste ooit. Aantoonbaar niet waar. Het is niet waar. Aantoonbaar. Maar de massamedia hebben gelijk. Ik hoorde een programma en toen ging het erover het gaat niet meer om de waarheid maar het gaat erom om macht. En als je macht wil hebben dan moet je niet waarheid spreken. Maar dan moet je datgene zeggen waar door je macht krijgt. Je wordt gemanipuleerd. VPRO vertelde dat. En ik denk dat ze nog gelijk hebben ook. En daar in die maatschappij leven Ik hoorde een keer Wim Kok. Dat is heel lang geleden. Hij werkte nog bij de vakbond. En mijn vader was directeur van een middelbare school. Dus en op ons tafel werd er veel gepraat, ook over het onderwijs. Toen hoorde ik hem een menigte toespreken over het onderwijs. Ik zei, dat is niet waar wat die man zegt. Ik maak hem maar boos, want dat is niet waar. Maar het gaat er ook niet om of het waar is wat hij zegt. Nee, hij moest een idee bij die mensen overbrengen. En als daarbij gelogen en bedrogen wordt, dat geeft niet. Als die mensen maar onder de indruk komen. Uh, als hun ideeën maar gemanipuleerd worden. Als ze maar gaan zo denken zoals jij denkt. Dat is onze wereld. Dat is onze wereld. En wij zijn het lichte wereld. En ik denk dan wel eens aan de tijd van Paulus. Als je de boeken van Flavius Josephus leest. Die leefde in de tijd van Paulus en die heeft de ondergang van Jeruzalem beschreven in 70 na Christus. En de tijd ook jaren daarvoor. Wat een ontzettende tijd. Dat was bar. Het was bar. En ook dan vooral binnen in Israël. En het, de, het geweld, het elkaar afslachten, het, het fanatisme, het onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. En als ik dan de Bijbel lees, dan kom ik er bijna niks van tegen. Het gaat zo over de glorie van God, over een ander mens zijn, om het lichter wereld te zijn, om vol te worden van de Heilige Geest. Daar gaat het over. En dat is, dan denk ik, wat een tegenstelling, dat Paulus was er zo vol van, dat hij daar allemaal... Daar gaat hij het niet meer over. Nou, ik vind dat enorm. Genesis. Genesis 15 vers 5 en 6. Toen leidde hij de eeuwige Hem naar buiten. Hem, dat is dan Abraham. En zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren. Als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde de here. Hij geloofde in Yahweh, en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Genesis 15. Als je dan in een hele donkere omgeving komt, bijvoorbeeld bovenop een berg. Of aan de rand van het strand in Afrika. Dan zie je geen enkel licht en dan zie je die sterren ontelbaar veel. En dat heeft me altijd gefascineerd. Want ik weet, het is een pikdonkere nacht. En er staan de kleine lichtjes te schijnen. Het stelt bijna niks voor. Maar ze geven wel licht. Kunt je erop oriënteren. En dan zegt de Ewige, zo, zo zal het jouw nageslacht zijn Abraham, Lichtende de sterren. Dat moeten we zijn, lichtende de sterren. En dan zegt Romeinen 4 vers 16, het hele nageslacht van Abraham. En dan worden het twee onderscheiden, die uit de wet zijn, dat zijn de joden, die zijn uit de wet, die uit het geloof zijn. Zo zegt Paulus dat. De gelovigen in Jezus en Messias. Dus Abraham, de vader van die twee groepen, zal ik ze noemen, maar ja, die zijn één geworden in de Messias. Dat is het nageslacht van Abraham. Wij zijn zijn nageslacht. Omdat wij geloven in Jezus de Messias. Hij is het licht der wereld. Wij zijn het licht der wereld. Johannes, Johannes 8, vers 12. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen. Maar zal het licht van het leven hebben. Als je Jezus volgt, als je doet wat hij zegt, zal jij het licht van het leven hebben. Het licht zal dan ook in jou schijnen. En in jouw omgeving zul je gezien worden als ook een licht der wereld. Als die ster die straalt in de duister en wij zitten in de duister. Maar wij zijn van het licht. Ja? Matthäus 5 vers 14. U bent het licht der wereld. Een stad die bovenop een berg ligt. Kan niet verborgen zijn. U bent het licht der wereld. Ja joh. Je bent het licht der wereld. Je bent een stad op een berg. Die kan niet verborgen blijven. Je bent het zouden aarde. Staat in datzelfde stukje. Filippense. Filippense 2 vers 14 en 15. Doe alle dingen. Zonder morren. En meningsverschillen, bedenkingen. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God. Smetteloos te midden van een verkeerd en een ontaard geslacht. Waaronder u schijnt als lichtende sterren. Daar heb je hem weer. Doe alles. Zonder morren of bedenkingen. Doe het van harte. Doe alles wat de Heer u geboden heeft. Wat u ons geboden heeft. Zonder morren of bedenkingen. En dan zullen we kinderen van de allerhoogste zijn. Smetteloos. In midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Het is niet de bedoeling dat we later ver weg in de hemel ooit smetloos zullen zijn. Het is de bedoeling dat we dat nu zijn. Nu. Heden. 11 mei nee, eh, 2019. Smeteloos. Dat is de bedoeling. En als er zonden zijn in ons leven. De afgelopen paar dagen was, kwam er iemand langs. Nee, we gingen bij iemand op bezoek. En die zei tegen ons: van ja, ik voel me toch zondig. Heb je wel een zonde beleden? Moet dat dan? Moet het, moet het? Ja, dat moet. Ik wil jouw zonde vergeven, maar als jij niet beleidt dat de zonde je hebt, kan ik het niet vergeven. Ja, vergeef kan de zonde, maar dan moet hij het wel beleiden. Die man zit in een gewone kerk en die moet zijn zonde nu beleiden. Dus hij is nu over het nadenken of hij mij zijn zonde gaat beleiden. Maar weet je wat het is? Deze man, die zit in een pikken en heet. Die hebben nog nooit, zeg maar, een zonde beleden. Dat is voor hen uh, iets heel vers. Nee, maar ik ken deze man, dus wij kennen deze man nog wat langer. En hij wil graag, dat zegt hij, ik hebt een relatie met God, dat wil ik ook graag. En dan ik, ja, maar dan moet je in de zonde gaan belijden. Dan moet je ja, en dan zeg ik, moet ik dat dan doen, ja. Nou, als je een ander heeft, waar hij daar heb je vertrouwen in. Het hoeft niet aan mij. Bijvoorbeeld in het pastoraat. Hè? Nou, dan moet je zo voorzichtig zijn. Want je kunt niet iedereen zomaar je zondag gaan beleiden. Dat kan niet. Want het ligt op straat. Ja, en dat is niet de bedoeling. Heel veel mensen gaan er verkeerd mee om. Ik geef verder. Psalm 27. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Voor wie zou ik angst hebben? moet je voorstellen dat je op je werk zit en al die mensen die daar televisie kijken en die veiligheid zien en die belangrijk willen zijn met een hele grote auto. Ja, ik had vroeger ook een grote auto. En dan zit je in die omgeving? Ja. en op een gegeven moment, ja, ik ben, ik heb hele grote verliesauto's gereden. En op een gegeven moment toen was dat voorbij en dan zat ik in een elder auto. Ik, laat, wat het je nog aan doen. Enkel jouw auto was een heel klein auto. Ik zat echt zo achter het stuur. Dat voelde niet goed. Niet omdat ik zo zat, maar omdat ja, het er niet bij mijn status. Ik beken het eerlijk. En ik ben erin, ik heb er een mijn poos in gereden, enkel om... ...van dat stomme statusgevoel af te komen. Ik wil het niet. Daarom heb ik het gedaan. Ik wil het niet. Ik wil niet dat dat mijn status bepaalt, die grootte van die auto. Snap je? Nou, daarom heb ik een poos in een klein autootje gereden. Het is heel moeilijk... ...om in een, deze samenleving, waar wij in zitten, op je werk, thuis soms om daar heel vrij dat lichte wereld te zijn. Dat is heel moeilijk. Als, er, als je op kantoor zit en de gesprekken die je om je heen hoort of wat in een vergadering wordt gezegd, dat is moeilijk. Waarom zou je bang zijn? Waarom zou je bang ervoor zijn? Nou, dat is de vraag van Psalm 27. Waarom zou je toch bang zijn? Ja, dat kan veel fout gaan. Je kan veracht worden je je op je schelden, je. Misschien wel een familie vinden. Ja, dat kan. Nou, en? Ja, wat dan nog? Maar het is de beslissing die je zelf moet nemen. Ik zal het licht der wereld zijn. Want het is mijn opdracht. Het is mijn roeping. Moeilijk, hè? Soms dan kan ik het niet laten. En dan vertel ik het toch over. En hoewel de setting dan vaak helemaal niet goed is, dan denk ik, ik breek het doorheen. Want het heeft altijd, je hebt een soort moed voor nodig. Je hebt een aanloop voor nodig en je moet springen. En maar het heeft vaak hele grote positieve gevolgen. Dus ik doe het, ik doe het. Meestal, niet altijd. Wees niet bang om het lichte wereld te zijn, zeg ik dan tegen mezelf. Niet bang zijn voor de gevolgen en voor de consequenties. Want anders dan krijg hij ze zin. En dat wil ik niet. Ja, ik, wil niet dat de, ik weet dat de, de Satan het niet wil. Dat het woord van God gehoord wordt. En ik wil de Satan niet zijn zin geven. Ja, Matthäus. Licht en zout. Dit gaat uit de bergreden. Jezus zegt: hij zijt het licht der wereld. En dat zegt hij na dit stukje. Stalig zijn de armen van de geest. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Ik ga hier ga ik heel uitgebreid op in. De armen van de geest. Zelfs zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Ik zelf treur als ik om me heen kijk, als ik het geweld in Israël zie, als ik het gevloek hoor, als ik zie hoe er een verdwazing is over elf jongens die dan over het veld hollen en dan ik wil niet naar kijken, ik wil daar niet mee doen. Ik vind het zo'n rare verdwazing. En dat, ja. Ja, ik treur als ik de slechtheid om me heen zie. Ik treur als ik zie hoe... Bijvoorbeeld een van onze vrienden, hele goede vrienden, die vangen kinderen op. Die, uh, dus een moeder, een meisje wordt zwanger, krijgt een kind. En dan moet er iets met dat kind gebeuren voordat het geadopteerd wordt. Dus zij vangen pasgeboren kinderen op. Nou, zij zijn hele liefdevolle christenen. En daar wordt alle zorg en tijd besteed aan die hele kleine kindertjes van 0 tot 3 maanden of zo. En dan breekt je hart en ziet hoeveel. De zorg zijn eraan besteden. Je breekt je hart als je die moeder, die gooit uit op straat. Die wil er niks mee te maken hebben. En vervolgens komt een jeugdzorg. Die pakt het kind even en van hier ik krijg je een nieuw kind. Ongelooflijk, ongelooflijk. Wat hard, wat hard. Dat is onze maatschappij. En zo zijn er heel veel dingen waar je heel erg om kan treuren. Ik treur. Er zijn veel dingen waar je om kan treuren. Maar we zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen. Want ze zullen de aarde beherren. Zachtmoedig. Er staat ook een geel pijltje bij. Daar ga ik het ook over hebben. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen. Want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Daar ga ik ook op in op barmhartigheid. Zalig zijn de reinen van hart. Want zij zullen God zien. Als er zonde is in je leven ben je bent niet rijn van hart... dan zal je God niet zien, dan trekt God zich terug. Als je geen relatie met God hebt... misschien moet je ze onderzoeken of je hart wel rijn is. Dat zou helemaal niet zo gek zijn. Zalig zijn de vredestichters. Maar ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Poesje probeerde vrede te stichten. En het resultaat was dat ik een enorme scheldkandaan over me heen kreeg... en dat ik niet oprecht was ik vond dat dat er niks mee te maken had maar men wil geen vrede maar mijn verantwoordelijkheid is om toch te proberen vrede te stichten en soms lukt het, maar het lukt niet altijd je steekt wel je nek uit en hier was het enkel maar verbaal dat mensen heel boos op mij werden maar ik vind het is onze opdracht om te proberen vrede te stichten waar het mogelijk is op grote verzoendag en dat is heel goed gebruikt dan gaan joden na met wie heb ik iets in orde te maken nou, dat bij de christen is dat helemaal weg. En wat is dat jammer. Om niet meer iets in orde te maken. En te kijken, wie heb ik misschien gekwetst? Misschien. Of wie heb ik zeker gekwetst? Wie, waar moet ik eens wat zalf op een wond gaan smeren? Zalig zijn de vredestichters. Want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Want God wil ook graag vredestichten. We hebben God van vrede. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen vervolgd worden. Ja. ja, het overkomt je. Het overkomt je als je God gaat volgen. En de mensen zien het om je heen. Op een of andere manier wekt de duisternis. Gaat de duisternis werken, ze kunnen ze worden tegen je. Ze hebben wel eens geprobeerd ons huis in brand te steken. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreken, Omwille van mij. Ja, ik heb daar soms toch wel moeite mee om dan heel blij te worden. Dat is toch niet zo toch niet mee. Het staat er wel dat je blij moet worden. Ja, zalig bent u. verblijft u. De mensen zijn boos op je. Maar de hemelse vader, die juicht. Arme van geest gaan het over hebben. Ik heb hier een stukje, dat is al een oud stukje. Het is begin van de 20e eeuw. Door een, ik denk door een Zweedse predikant opgeschreven. En ik heb daar wat dingen uitgehaald. Omdat ik het heel goed vind. Hij of zij, de zachtmoedige, de arme van Geest. is altijd gering in eigen ogen. Hij is niet zoiets van, kijk mijn ouders, Het is niet iemand van de televisie. Weet je, want die zijn allemaal heel bespraak. Ze krijgen allemaal een blije lach. Ze zien er goed uit. Ze hebben een rijk gedachte leven. Heel gemotiveerd. Ze hebben veel succes gehad. En dan mag je op de televisie komen en op ons voorbeeld. Dat zijn geen armen van geest. Dat zijn geen armen van geest. Maar dat wordt wel ons continu voorgehouden. En voordat je het weet, wil je ook zo'n soort uitstraling hebben, wil je ook zo zijn. En dan zegt nee, wij zijn gering in eigen ogen, wij gaan ons niet verheffen. Maar wij verheffen ons niet en we zijn niet, wij pralen ook niet. Kijk, mij is een geweldig, nee, nee, nee. Dat hoort er niet bij. Ook al wordt hij door anderen gering geschat en door de mensen opzij geschoven, hij verblijdt zich erover het kruis van Jezus te dragen. Als je dat bent, dan ben je een arme van geest. Een arme van roeach. Ruach, denken, je mentale gesteldheid. Paulus zegt dan, niet meer ik leef, maar Jezus leeft in mij. Dan ben je een arme van geest. Een arme van geest, hij houdt ervan. Zijn werk in het verborgene te doen. En neemt geen eer van mensen aan. Want dan ga je het voor mensen doen. En dan kan de Amerikaanse predik zeggen. Ik heb voor 10.000 mensen gesproken. En ik heb uh, 500 gemeentes opgericht. Een geleden hoorden wij iemand zeggen. Van, ik ben Mr. Nobody. Maar ik heb in India voor 70.000 mensen gesproken. Ben je dan iemand geworden omdat je voor 70.000 mensen hebt gesproken? Nee. Nee. Nee. Zo werkt dat niet. Als je in stilte voor iemand bidt met een oprecht hart, dan kan het wel eens zo zijn dat God daar veel beter naar luistert. Als je heel weinig zelfvertrouwen hebt, of je voelt je minder waardig, dan probeer je wat te zijn. Een goede vriend van mij, die zei eens een keer tegen me, die doet heel veel pastoraal werk. Hij is overleden, een pootje geleden. En die zei tegen mij van. Oké, okay, je bent in de sport mislukt. Als je, en de studie ging ook niet goed. En zo waren er nog een paar dingen. Je kon ook niet rijk worden, dat is ook allemaal niet gelukt. Maar je kan altijd nog ouder worden in een evangelische gemeente. En hij kreeg dus die mensen. Die, dus, en dan loop je op een keer vast. En zijn die mensen 50, 60 en die hebben soms soort carrière. En zijn gestruikeld en gestruikeld. En, maar bedenk je, zou Jozef, toen hij verkocht werd, geweten hebben wat zijn roeping was? Nee, dat wist je niet. Ik denk dat Mozes het ook niet wist. God, die, kan, die komt dan met ons klaar. Als wij gehoorzaam zijn en met hem meewandelen. Ik, ik vind het niet goed als je heel geforceerd probeert je roeping te vinden. Of het de plan met je leven. Als je eenvoudig doet wat op je weg komt. Dan gaat hij Heer gebruiken. Dat geloof ik echt. Hij neemt tussen de armen van Geest, zachtmoedig, hij neemt de laatste plaats in. Omdat hij vindt dat de juiste plaats is. Hij vindt het niet erg om op een mindere plaatsen te zitten. Dat en hij vindt dat hij ook bij deze plaats past. Kennen jullie, hebben jullie Herman Goudswaard gekend? Herman was directeur van de Near East Ministry. Hij had een heel warm hart voor Israël. Ik trok regelmatig met hem op. En hij verdiende als directeur het minimumloon. En dan was hij er heel tevreden mee. Hij was er heel tevreden mee. Hij zei, ik kan ook niet voorstellen dat iemand die dominee of voorganger is, dat hij nou meer moet hebben. Waarom moet hij nou meer hebben? Want hij was een nederige man. Hij werd rijk gezegend, arme van geest. En zachtmoedige. Hij streefde niet naar om iets te zijn. Op een aardse, nog op een geestelijke manier. Zijn enige wens is van ogenblik tot ogenblik Gods wil te doen. Niet je eigen belangen, je eigen richting in je leven bepalen. Wat wil God dat ik doe? Dat is belangrijk. En dan zul je het lichte wereld zijn. Dus dat je, je... Hij streeft niet naar invloed bij mensen. Maar heel zoverling is dat de mensen onder Gods beïnvloeding zullen komen. Nou, heel de politiek, heel de televisie, media, alles is gericht op invloed. In de vloed. Ja, en voor dit week ga je ook zo denken... ik ga iets doen waardoor ik invloed heb. Nee, als God wil dat wij invloed hebben... dan gaat hij dat regelen. Dat is van hem. Van hem zijn alle opportunities, niet van ons. Ik geloof dat het belangrijk is... dat wij als Messiaanse gemeente... invloed zullen hebben in de wereld. Maar dat zal niet komen dat wij heel slim zijn. Dat wij heel... Nee, dat komt naar dat naar de stem van de eeuwige luisteren. Dan gaat het gebeuren. Als hij dat wil. Hij verlogent zichzelf op dat zijn leven niet op enige wijze tot aanstoot voor anderen zal zijn. Ja, dat is Paulus ook. Hij wil niet dat de anderen aanstoot aan kunnen geven. Dus daarom verloochent hij zichzelf. Want de ander is belangrijk. Want stel voor dat ik in mijn verkeerde gedrag hem op een of andere manier van God zou afhouden. Dat is Paulus' Drijfveer. Ja, en dat zal ook die van ons moeten zijn. Moeten zijn. Het valt niet altijd mee. Armen van geest. Hij droomt niet van het grote. Want, maar van een hele grote gemeente. Weet je wel? Van 10.000 mensen. We gaan. Uh, Jonky Cho, is dus in Korea. Die heeft daar een gemeente van. Nou, misschien wat 60.000 mensen. Ik weet niet. Heel, heel groot. Met, met heel veel nullen. Nee, daar dromen wij niet van. Maar verwachten. Het kleine, kijk daar naar uit. We verwachten het kleine, de kleine zegeningen. De man die tot bekering komt. Ik heb met iemand gepraat, met die man die, uit, en die met zijn zonde zit. Ik hoop dat hij tot bekering komt. Maar ik heb niet in gedachten dat de hele PKN, dat hij tot bekering komt. Het zou fijn zijn, maar dat is niet mijn streven. Dat is niet mijn streven. Ik ga niet in de domen om te proberen dat voor elkaar te krijgen. Als de eeuwig het wil, dan zal hij dat regelen. Op mijn pad komt deze man. Hij leeft zijn leven met het doel het als een offer af te leggen. De arme van geest, zachtmoedige, die offert zijn leven met als doel het als offer. Die leeft zijn leven met als doel het als offer af te leggen. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, komt men dan te binnen. Dat gaat heel ver, dat gaat heel ver. Hij heeft zijn oren geopend voor Gods stem. Niet om daar vol zelfbehagen van te genieten, maar om te doen wat hij heeft gehoord. Spreek tegen zo iemand en dan gaat hij het doen. Net zoals de Abraham, Abraham dat filmpje vind ik altijd te opvallend. Hij doet wat God zegt. Ik weet niet of God iedere dag tegen hem sprak. Er staat een paar keer dat God tegen hem sprak. En dan doet hij het. Als God tegen u spreekt, doe het. Ja. Laat uw licht schijnen in de duisternis. En dat is, het staat zo haaks op de teneuren van deze tijd, op de trends in de wereld. Om nederig en zachtmoedig te zijn, niet te kijken van, oh hij heeft nou dit, hij heeft het, 10 euro van mij gepakt. Of en dan moet ik ook 10 euro van hem pakken of zo. weet je. Dat is, dat is de wereld. Hij heeft een, ik heb van hem een cadeau van maar 5 euro en ik had er eentje van 5 van hem gegeven. Dus nou staat hij 45 bij me in het krijt. Je, dat, is, dat is het wereldse denken. Nee, nee, wij zijn nederige, zachtmoedige mensen, armen van geest. Barmhartig, barmhartigheid is geven aan behoeftigen zonder iets terug te verlangen, zonder verwijt. Barmhartigheid is geven om niet. Behoeftigen, er zijn een heleboel mensen behoeftig. Sommige mensen die hebben behoefte aan meer eigenwaarde. Sommige mensen zijn arm, die hebben behoefte aan meer spullen of meer geld, omdat ze niet rond kunnen komen. Heel veel mensen zijn ontzettend eenzaam. Ze hebben behoefte aan gezelschap, aan iemand waar ze mee tegenaan kunnen praten. Sommige mensen zijn kapot naar lichaam, zijn ziek of naar geest. Er zijn zulke dingen gebeurd. Het leven heeft ze gebroken of ze zitten in de gevangenis. Ik denk dat van dat hele rijtje, en er zijn misschien nog wel meer dingen. Ja, er zijn nog veel meer dingen. In deze tijd is het eenzaamheid. Er zijn zo ontzettend veel eenzame mensen. Dat is onvoorstelbaar. Als wij het wereld willen zijn, we moeten dat zijn. Kijk om je heen wie er eenzaam is. Kijk om je heen. Heb, probeer een relatie aan te knopen. Ga de onderste weg. Heb geduld. Ja, ik denk dat zo ontzettend veel mensen daar ontzettend blijven zouden worden. En je bent dan een lichte wereld. Dat is dus niet zo heel... Ja, het is, het is wel moeilijk, want het kost je tijd, het kost je geld, het kost je misschien heel veel. Je moet je inspannen, je moet je in een ander inleven. Diezelfde vriend, die, die zei als je, waar ik het over had, die pastoraal werker was. Hij zei, als je mensen uit de goot haalt... Nou, dat kost je heel veel tijd en dat kost je geld. Je wordt vuil zelf ook, want die goot is vuil. En jij wordt vuil en ze besmeuren je. Dus ja, dat moet je wel willen, dat moet je kunnen. Maar het hoort erbij, het hoort erbij. Het kost je alles. Als je mensen uit de goot wil halen en dan ben je het lichte wereld. Ja, en dat kost ook het verdragen van pijn. Als wij Jezus willen volgen. Jezus ligt de wereld. Als wij het de wereld willen zijn. Dan zullen wij de confrontatie met de duisternis moeten aangaan. Dan moet je je onderdompelen in de Messias, in Jezus. En de doop die spreekt daarvan. En je bent ondergedompeld in de Messias. Je gaat dood met hem. En je legt je oude leven af. Het oude leven waar ook heel veel van de wereld in zat. Waar de dingen die ik net genoemd heb die fout zijn ook in zaten. Voor mij zat het erin hoor. En je staat op, een nieuw leven, je wordt ondergedompeld in de Messias. Ja, dat zijn niet die paar druppeltjes op je hoofd toen je. Ik was drie die dagen toen ik besprengd werd als kind, maar later ben ik op je gegaan. En dat is de bedoeling, dat je totaal vol wordt van de Messias. Dan word je ondergedompeld, dat is een doop in de geest, je wordt ondergedompeld in de geest van God. Zo staat het er. Efeze. Want wij hebben.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 Elisa was dat, die, die zei tegen zijn knecht, je uh, weet genezen hoe geestelijke machten er om ons heen zijn. Toen bad Elisa en wilde wilt u de ogen van mijn knecht openen. En God deed dat. En toen zag die knecht overal geweldige hemelse strijders om hem heen staan. En de vijand, ah, dat verbleekt allemaal. Dat is de geestelijke realiteit die wij in oog moeten houden. Bid voor elkaar, dat is het laatste wat ik zeg. Bid voor elkaar. Om vrijmoedigheid, want het valt niet mee om in de duisternis waar je staat, om daar een lichter wereld te zijn. En om je eigen oude mens soms, die zo boven komt, om die echt verdood te houden. En om een lichter wereld te zijn. Bid voor elkaar, voor vrijmoedigheid. Amen.